Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Onderzoek naar omkoping bij Champions League duel Zagreb Lyon. Minister Donner kwaad op de Kamer over de kwestie rond fitna. En bombrief onderschept in Duitse Centrale Bank. Het is bewolkt en vooral het noorden en westen van het land hebben te maken met regen. In het zuidoosten is het ook bewolkt, maar daar blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind neemt toe naar hard tot stormachtig op de wadden en krachtig bovenland. Het wordt een graad of 9. Morgen wordt weer zo'n herfstachtige dag met vooral in de noordelijke helft van het land buien en veel wind. In Frankrijk hebben ze een toezichthouder van het gokwezen en die heeft een onderzoek aangekondigd naar de wedstrijd Dynamo Zagreb Olympique Lyon. De Fransen plaatsen zich gisteravond op doelsaldo ten koste van Ajax voor de knock-out fase van de Champions League. In Zagreb wonnen de Fransen met 7-1. Na afloop van het duel werden er aan verschillende kanten vraagtekens gezet bij die uitslag. Correspondent Ron Linker in Parijs over de aard van het onderzoek. De organisatie Argel is de overheidsinstelling die gaat over het internet gokken in Frankrijk. En in een korte reactie van Argel op mediaberichten eh, zeggen ze dat bij een atypische uitslag... en dat was dat van gisteravond, standaard een onderzoek wordt ingesteld. Een onderzoek naar de geldstromen, hè, dus de inzetten voor en tijdens de wedstrijd op Franse websites... om na te gaan of er opvallende bedragen zijn ingezet... rond die doelpunten gisteravond. Of iemand toevallig heel veel geld heeft verdiend dus met deze uitslag. Nou, de uitslag van dat onderzoek hopen ze aan het einde van de middag... al te kunnen presenteren, dus dan weten we meer. Ron Rinker in Frankrijk. Er is dus een hoop te doen over die wedstrijd. En hoe wordt daarop gereageerd in Amsterdam? Bij het trainings- en jeugdcomplex De Toekomst staat Ragnar Niemeijer. Ragnar, heb jij daar mensen gesproken? Ja, ik heb verschillende club-iconen gesproken. Brian Roy en dan nog in grotere mate Sjaak Zwart. En die waren in uh, Plat-Amsterdams heel duidelijk gepicht. Deze wedstrijd was een commentaar. Uh, daar draaiden ze niet omheen. Ze zaten gisteravond bij elkaar in de Skybox. En toen ze die doelpunten regen zagen daar in uh, zaken... hadden ze meteen vermoedens dat het niet goed zou zitten. Ook Miralem Sulimani heb ik voor de microfoon gehad. Zojuist een paar minuutjes geleden. En die zegt, ja, 7-1 is wel een erg hoge uitslag. Het zou kunnen dat het iets mis mee is, maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Hij zei wel, en dat hadden we eerder op de ochtend ook wel begrepen... dat Ajax, de directie, de leiding die daar tegenwoordig ook in zitten, zeg ik in een bijzin... Uh, die gaan die wedstrijd nog wel een keer bekijken om te bezien... of er aanknopingspunten zijn om, om actie te vragen. Dat is eigenlijk wat uh, tot nu toe de reactie is van uh, de spelers. De club heeft zelf officieel dus nog niet gereageerd. Vindt het daarvoor nog te vroeg, begrijp ik. Ja, ik kan me er ook iets bij voorstellen, want je zal natuurlijk wel wat handvatten moeten hebben om uh, een soort protest te kunnen aantekenen... voor zover dat zin heeft tegen een uitslag die eenmaal staat bij een organisatie als de UEFA, de organisator van de Champions League. AIS ja, heeft wel gezegd dat er in de loop van de middag een verklaring komt. Dat zal zijn op de clubwebsite, dat zal misschien ook wel voor onze microfoons zijn. Maar wanneer en precies en wat daarin komt te staan, dat is op dit moment niet duidelijk. En nog ze rekening houden met wat, wat dat onderzoek in Frankrijk oplevert? Nee, dat is uh, mij niet bekend of hij daar uh, op in zal gaan. Uh, het zal natuurlijk zo moeten zijn dat er dan uh, nieuws komt uit Frankrijk dat er inderdaad uh, hoge bedragen zijn ingezet waar uh, verdachte uh, toestanden rond zijn. Dat er mensen, zoals jullie net zeiden, veel uh, geld aan hebben verdiend. Dan zou het misschien kunnen worden overgedragen aan echt, uh, de autoriteiten die een officieel uh, onderzoek gaan starten. Maar eh, wat Ajax daar precies van verwacht en wat eh, Ajax daarover gaat zeggen is mij niet bekend. Dat is bij niemand bekend en ik denk dat Ajax voorlopig even zal zeggen, in ieder geval op dit moment, misschien dat het vanmiddag verandert. Het is nog niet aan ons om te reageren. Ze willen misschien ook geen slechte verliezer zijn. Hè, want uiteindelijk is het op het veld eh, gebeurd, ondanks twee buitenspeldoelpunten natuurlijk die geldig hadden moeten zijn. Het had anders kunnen lopen, moeten lopen misschien wel. Maar dat Ajax eventjes zal zeggen, wij wachten eerst eens even af, wat daar in Frankrijk duidelijk wordt. En dat het dan, eh, dat dan eh, de Amsterdamse club een, een echt commentaar zal geven. meer ja. Minister Donner is woedend op de oppositiepartij in de Tweede Kamer. Hij vindt dat de Kamerleden suggestieve vragen stellen... over de rol van het kabinet ten tijde van de film Fitna. De omroep Human meldde maandag dat minister Verhagen... de AIVD-onderzoek wilde laten doen naar Wilders. Daarna politiek verslaggever Margreet Boer. Minister Donner zit in een onmogelijk pakket, zegt hij. Hij kan geen mededelingen doen uit de ministerraad... en hij kan ook niet zeggen wat er precies besproken is over de AIVD... en over een eventueel onderzoek naar Geert Wilders. Maar Donner heeft in een brief aangegeven dat het kabinet alles heeft overwogen... wat nodig was om de veiligheid van Nederlanders te kunnen garanderen. Maar de Tweede Kamer had toch nog vragen vanochtend. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij de minister. Kennelijk is uit duidelijkheid u niet genoeg. Want u wenst alleen maar suggesties te houden. Om een discussie die twee jaar geleden gehouden is... en in treuren gehouden is, nog een keer dunnetjes over te kunnen doen. Want dat is het enige doel. Dat maakt inderdaad van de Kamer een poppenkast. De Kamerleden kregen er behoorlijk van langs. Ze willen volgens Donner dus suggestie in de lucht houden... dat het kabinet allerlei spionagezaken heeft besproken. Ik dacht dat ik vrij duidelijk geweest ben. In het kabinet is niet besloten over inzet van de IVD, want daar gaat het kabinet überhaupt niet over. Dat komt er niet aan de orde. Er kunnen wel vragen gesteld worden... En dat heb ik aangegeven in de eerste antwoorden. Dat als u iets van een kabinet mag verwachten... dat is dat als Nederlanders in het buitenland in het gevaar zijn... Nederlandse bedrijven in het gevaar zijn... dat u van het kabinet mag verwachten dat ze overwegen... wat kunnen we doen om dat te voorkomen. En dat kan ook inhouden van kunnen we eventueel de oorzaak ervan wegnemen. En die vragen zullen terecht gesteld worden. En dat doet het er niet toe wie ze stelt... Als een kabinet ze niet aan de orde stelt, dan is het geen knip voor zijn neus waard. Het kabinet heeft volgens Donner in de tijd rond de film Fitna... gedaan wat het moest doen. Niet meer en niet minder. En dan moet de Tweede Kamer daar volgens Donner genoegen mee nemen. U zit alleen maar hier te vissen met suggestieve vragen... waarvan u weet dat er geen antwoord op kan komen... om maar te hopen dat het beeld blijft hangen. Ik vind dat onbehoorlijk. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft opnieuw gewaarschuwd voor een verlaging van de kredietwaardigheid van Europese landen. En dit keer niet alleen de eurolanden, zoals maandag, maar alle 27 lidstaten van de Europese Unie. De waarschuwing van SP komt op de dag dat de EU-leiders bijeenkomen in Brussel voor die cruciale eurotop. Daar moeten ze het eens worden over de aanpak van de crisis. En het is allemaal maar onzeker of het ook gaat lukken. De Franse minister van Europese Zaken, Leonetti, is pessimistisch. Europa dreigt uit elkaar te vallen, zegt hij. Maar de situatie is graag. Dus... Als de euro het niet houdt, dan is dat rampzalig. Niet alleen voor Europa, maar voor de hele wereld, zei die Franse minister. Vanavond begint de tweedaagse eurotop met een informeel diner voor de regeringsleiders. En Daarna moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Dan wordt ook het voorstel van Duitsland en Frankrijk om strenge begrotingsafspraken vast te leggen in het Europese verdrag besproken. Dit is het nos journaal Het Doorald Meegens. Tijdens de bankencrisis voelde het kabinet zich gedwongen om ABN Amro te nationaliseren. Over de prijs onderhandelde toenmalig premier Balkenende persoonlijk met zijn Belgische collega Le Terme. Dat vertelde Balkenende vanochtend bij de commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis onderzoekt. Welke Boom, dat klinkt als een curieuze situatie. Ja, dat was het zeker. Fortus stond op instorten, je weet het misschien nog. Nederland wilde Fortus dochter ABN AMRO toen redden... omdat die bank te belangrijk was om failliet te laten gaan. Nou, de Belgen vroegen 24 miljard, dat vond Nederland veel te veel. Dat, wij wilden maximaal 20 betalen, vertelde Balkenende. Daar werd heel lang onder, over onderhandeld... en uiteindelijk moesten de twee premiers samen dat afmaken. Tot op de laatste 200 miljoen, met z'n tweeën in een apart kamertje. U weet wat de bandbreedte was uh, van de Nederlandse delegatie, ergens tussen 12 en 20. En toen hebben we gezegd, nou, het, uh, het moet op die manier worden afgemaakt. En uiteindelijk is het op die 16,8 geworden. Wij wilden geen 17. Ja. Um, uh, dus het is een kwestie van onderhandeling geweest in het laatste stadium... tussen de Belgische minister-president en uh, de Nederlandse. Die 16,8, um, was dat ook het bedrag waar u mee naar binnen ging? Of was dat toch nog een kwestie van uh, waar u op uitgekomen bent... na over en weer geboden... Te uh, het was zo dat uh, in de, onderhandelings, de onderhandelingsstrategie van België. Zij wilden graag 17 en wij wilden geen 17. Dat ja. waren, de, waren dicht elkaar genaderd. En toen hebben we het afgemaakt op 16,8. Ja, en zo kwam die bedrag, dat bedrag van 16,8 miljard voor de ABN AMRO dus tot stand. En volgens de premier was het een chaotische situatie... waarin het voor het kabinet en de minister van Financiën en hemzelf... heel onoverzichtelijk was wat er allemaal moest gebeuren. Want iedereen was verrast door, door de bankencrisis. En daardoor werden er ook besluiten genomen... die tot dan toe ondenkbaar waren geweest. Ik ben zelf geen voorstander van nationalisatie van banken. Ben ik nooit geweest. En ineens was het daar. Dat gaf ook aan de dramatiek van het moment. Dus ik denk dat we wat zich afspeelde in 2008 moeten zien tegen de achtergrond van een buitengewoon complexe werkelijkheid met grote risico's en dat was nieuw. En in die omstandigheden wij moeten handelen. En als er handel moet worden en snel moet worden gehandeld, ja, dan kun je niet veel anders doen dan wat wij toen hebben gedaan. Ik sta er nog steeds voor. Het erge was wat zich toen afspeelde. Ik weet nog heel goed, de president van de Eerste Bank die belde me op en die, die hield me dagelijks op de hoogte bijna van wat er gebeurt met Fortis. Dat was de dramatische toestand. Dan moet je handelen. Je kunt niet anders. Ja, premier Balkenende stond dus net als eerder deze week uh, minister van Financiën Bos... vierkant achter de aanpak van de bankencrisis. Het verhoor van Balkenende is inmiddels weer afgelopen... en zometeen schuift oud-president van de Nederlandse Bank Nout Wellink... weer bij de commissie De Wit aan. Kan jij verder luisteren. Dankjewel, Wilco Boom. Het hoofdkantoor van de Deutsche Bank in Frankfurt is gisteren een bombrief onderschept. Het was bestemd voor bestuursvoorzitter van de Duitse Bank, Jozef Akkerman... En had de Europese Centrale Bank als afzender. De brief werd ontdekt toen hij in de postkamer door detectieapparatuur ging. En volgens de Duitse politie stond die bombrief op scherp. CDA-prominent De Hoop Scheffer vindt dat er iets moet veranderen aan de aftrek van hypotheekrente. Bij BNR Nieuwsradio noemde hij het zonneklaar dat er iets aan de woningmarkt moet gebeuren. Volgens hem mag dat niet te lang onbesproken blijven. Ik denk dat je best systemen kunt bedenken waarbij je niet alleen overigens de koopmarkt, maar ook de huurmarkt uiteraard moet je daarbij betrekken. Dat is een, een twee-eenheid. Dat je heel goed systemen zou kunnen bedenken die een fundamentele andere richting betekenen. Onder andere voor die hypotheekrenteaftrek met instandhouding van datgene wat starters en andere mensen op de woningmarkt aan acties hebben gepleegd. Het kabinet heeft bij herhaling gezegd dat er niet aan de hypotheekrenteaftrek wordt getornd. En dat is ook de lijn van de kamerfractie van het CDA, de partij van de Hoopscheffer. De directeur van het Wetenschappelijk Bureau en de CDA-jongeren... vinden juist wel dat er iets moet veranderen. De Occupy-beweging in Amsterdam heeft het tentenkamp op het Beursplein ingekrompen. Er staat nog een grote legertent van zo'n 30 bij 30 meter. En die tent die fungeert als hal. Tientallen betogers doen nog mee. Die hebben hun eigen tentjes in die grote legertent opgezet. De burgemeester van der Laan had eisen gesteld om wanorde te voorkomen. Zo moet drie kwart van het beursplein weer begaanbaar zijn. Mogen er nog maximaal vier actievoerders overnachten. Voor de ondernemersvereniging van de buurt gaat dat niet ver genoeg. De burgemeester heeft gezegd er mag nog maar een kwart van het plein bezet worden. Vandaag om tien uur. Nou, er is minder. Of het nu een kwart is of iets meer, dat, dat kan ik nu niet beoordelen. Maar voor ons is, uh, ja, is er geen compromis. We hebben het nu twee maanden hier voor onze deur gehad. Wij vinden dat ze nu weg moeten. Nu is mooi geweest. De bezetting van het beursplein in Amsterdam begon zeven weken geleden. We hebben verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag. Dus de A1, Duitse grens, richting Hengelo. Die is dicht tussen de Lutte en Oldenzaal-Zuid. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Hengelo kan makkelijk oprijden over Oldenzaal. Langer is de file op de A2 de Bosch richting Utrecht... tussen Alfred Kerkdriel en Waardenburg staat 9 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Verkeer kan er alleen via de vluchtsook langs bij Waardenburg. Ben je op weg naar Utrecht, kan je beter omrijden over Waalwijk-Gorkum... over de A59 en de A27. Op de A4 Den Haag, richting Amsterdam staat bij Knopen de Nieuwe meer 3 kilometer. En op de omleidingsroutes wordt het wat drukker. Breda richting Utrecht bij Nieuwendijk 2 kilometer. En op de A59 Os richting Zonzeel. Knooppunt Hooipolder staat nu 5 kilometer. Jolande, dank De hoofdpunten, de Franse toezichthouder van het Gokwezen... heeft een onderzoek aangekondigd na de wedstrijd Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. Minister Donner is kwaad over de manier waarop de Tweede Kamer omgaat... met een mogelijk onderzoek naar PVV-leider Wilders. En op het hoofdkantoor van de Deutsche Bank in Frankfurt is gisteren een bombrief onderschept. <laughs> en die brief was bestemd voor de bestuursvoorzitter van de bank.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 Goedemiddag, welkom terug bij de NCRV. Er zijn steeds meer Japanse bedrijven die zich in Nederland vestigen. Wat heeft Nederland dat de Japanners zo interessant vinden? Onze dag dagboekgast, de man achter de miljonair ver Yves Geiraat... is een groot Ajax-fan. Maar erg rustig kan hij niet onder zijn, zijn clubje blijven. Ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij voetbal. Terwijl ik zelf nooit echt zenuwachtig ben. Dat vind ik heel bizar. Maar bij voetbal, ook bij het Nederlands Elftal, heb ik dat... Ik kan zelfs klappertanden op de hele dag ermee bezig zijn. Totale stress. En na half twee stand.nl. We kunnen straks op veel plekken 130 km per uur rijden. Maar met die extra snelheid komen er ook meer gezondheidsrisico's. Met name het vrijkomen van fijnstof kan voor veel klachten zorgen. Is dat die verhoging nog wel waard? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling luidt de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. U kunt nu reageren door te smsen naar 7070. Het woord eens of het woord oneens kost u 50 cent. U kunt nu al gratis bellen op 0800 1101 0800 1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren #stam. De stelling is: de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Dit is Radio 1 lunch. Vanochtend opende prins Willem-Alexander een nieuwe vestiging van Fuji Film in Tilburg. Er was er al eentje. Die uitbreiding bracht een investering van 100 miljoen euro met zich mee. En steeds meer Japanse bedrijven komen naar Nederland. Reden voor lunch om zich af te vragen... wat maakt Nederland zo aantrekkelijk voor Japanse bedrijven? Ik praat erover met de directeur van DUJAT. Dat staat voor Dutch and Japanese Trade Federation Radboud Molijn. Goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag. U was bij de opening bij Film. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk heel feestelijk. De prins was er, de Japanse ambassadeur was er... maar ook de grote baas van Fujifilm Japan die was overgekomen. Veel getrommel, veel muziek. En ja, het was heel bijzonder omdat het ook een hele groene vestiging is. In de zin van eh, weinig CO2-uitstoot en eh, weinig chemicaliën gebruikt. Dus met andere woorden, het was, echt een, eh, het, was, het was een mooie ochtend. Het was een typisch Japanse ochtend... Eh, ja, er waren Japanse trommelaars, er waren natuurlijk Japanse speeches, allemaal in het Engels gelukkig. Eh, maar het had een onmiskenbaar Japans karakter, zeker. Worden hm. de Japaners zelf niet een beetje moe van die folklore trouwens? Bijvoorbeeld klinkt de Japanse trommels kling, klinkt als klompen, maar dan ergens, eh, ergens anders op de wereld. Nou, luister, je moet dat niet al te lang horen misschien. Maar eh, als je dat zeg maar een minuut of drie hoort als opening, is dat echt heel bijzonder feestelijk. En het geeft toch een bijzondere dynamiek aan zo'n ochtend. Absoluut. Hoe, hoeveel Japanse bedrijven zijn er in Nederland gevestigd? Nou, als je kijkt naar um, actieve bedrijven, dan praat je over zo'n 450 bedrijven. En daar zit alles bij. Daar zijn productiebedrijven bij. En dat zijn ook vaak hele grote productiebedrijven. Fujifilm is echt een knots wat dat betreft. Maar ook zo'n bedrijf als Tejin. Wat maken we? Uh, chemisch, um, Fujifilm maakt uh, offsetplaten in dit geval. Hè. Dat is voor de, voor de, voor de uh, drukkerijindustrie. Uh, Tejin maakte sterke vezels, onder andere voor uh, bescherming van, van, bij, bij militaire toepassingen, maar ook bij vliegtuigen enzovoorts. Um, en je hebt dus eigenlijk een heel breed spectrum van Japanse bedrijven hier. Zowel uh, chemisch, maar ook bijvoorbeeld een bedrijf als Omron, wat elektronica maakt, uh, veel logistieke dienstverlening, veel distributie. Maar zijn het overigens dus, uh, meer middelgrote of grote bedrijven? Uh, nou, dat hangt er vanaf. Uh, kijk, een bedrijf als Fujifilm hier heeft alles bij elkaar toch een investering van... Uh, uh, als je alles bij elkaar optelt van ruim een miljard hier uh, staan. Tejin ja. heeft, uh, heeft dat uh, zeker ook. Uh, dus het zijn toch vaak de grotere bedrijven. En het, nou, misschien is dat niet helemaal waar. Het zijn grote bedrijven en middelgrote bedrijven. En er zijn zelfs kleinere bedrijven. Die, eh, die toch ook weer allemaal binnenkomen via Nederland. En wat levert dat Nederland op? Behalve natuurlijk die investering. Maar goed, het is niet één-op-één niet winst natuurlijk. Maar wat, wat levert het Nederland op, al die investeringen bij elkaar? Nou, om te beginnen, heel veel arbeidsplaatsen. He, er zijn zeker zo'n zo 35.000 directe arbeidsplaatsen... zijn er eh, dankzij Japanse bedrijven hier. Plus natuurlijk nog een veelvoud aan indirecte arbeidsplaatsen. Of dat nou accountants zijn of reclamebureaus eh, enzovoorts. Weet u hoeveel? Um, nou ja, dat is denk ik een factor 2, 3 nog eens een keer... op zo'n uh, op, op zo aantal van, van, van 35.000. Nou ja, ik vraag het omdat het uh, ook voor de Nederlandse overheid... erg belangrijk lijkt om te weten... Uh, wat, wat nou precies zo'n investering oplevert. Ja, nou ja, nogmaals, um, het levert uh, veel arbeidsplaatsen op. Maar bijvoorbeeld, wat levert het ook op? Veel research and development. Japanse bedrijven zijn over het algemeen zeer actief. Niet alleen maar om hier dingen te maken of te distribueren... maar ook om zaken te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, er is een stukje van de R&D van Fujifilm... is vanuit Japan overgeplaatst naar Tilburg. Nou, Dat is natuurlijk op zich een heel mooi gegeven. En waarom doen Japanse bedrijven dat? Uh, nou, ik denk dat Nederland uh, ten opzichte van Japan... Een, uh, het is een, er is een goed vestigingsklimaat hier. Dan praat je uiteraard zeg maar, dat dat fiscaal goed is. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, Nederlanders spreken goed Engels. Dat is natuurlijk toch belangrijk uh, in dit geheel. Dat is maar allemaal... zij niet? Uh, nou, uh, vaak gelukkig steeds beter. Maar een ander facet is dat nogal wat topmanagement van Japanse bedrijven hier in Nederland steeds meer Nederlands wordt. He, dat, dat is op zich ook een goed teken. Kijk je bijvoorbeeld naar de, de productiviteit en de efficiëntie en de winstgevendheid van Japanse dochters in Nederland, dochterbedrijven in Nederland, dan is dat vaak, dat, uh, dat, dat, dat, is, dat is heel hoog. Even, even terugpakkend wat u net zegt over uh, het leiden van die bedrijven. Japanse bedrijven hadden de naam, net als trouwens Amerikaanse bedrijven... dat ze nogal uh, eigenzinnig waren in de zin van bedrijfscultuur. De manier waarop het in Japan gebeurt is ook de manier waarop het in het buitenland gebeurt. Is dat veranderd? Ja, dat is veranderd. Ik denk dat ten opzichte van, van 30 jaar geleden... ik hoop dat Fujifilm nu 28 jaar geleden hier gekomen is voor het eerst... Dat die mentaliteitsverandering bij Japanners ook heeft plaatsgevonden. Ze hebben ook gezien dat het één op één een overzetten van een, bedrijfs, of van, van een bedrijfscultuur uit Japan naar Nederland, dat werkt gewoon weer niet. Sterker nog, je ziet bij heel veel van die bedrijven dat naarmate het Nederlandse wordt, dat er steeds meer elementen vanuit Nederland, en dan praat je over echte, over productielijnen, over efficiëntie, over RD, vanuit Nederland wordt uitgevoerd en weer richting Japan gaat. Dus met andere woorden, de kruisbestuiving is heel groot. Um, nou, laat ik een voorbeeld geven. Um, ik was een, een week of wat geleden bij een, een fabriek Omron. Dat is een grote fabrikant van, van medische apparatuur en allerlei uh, elektronische apparatuur. Die hebben ook al een stuk van hun R&D overgebracht vanuit Japan naar Nederland. En nou blijkt dat er vanuit Nederland nogal wat kennis wordt geëxporteerd. Die kant op. Fujifilm, precies hetzelfde verhaal. Tejin, precies hetzelfde verhaal. Dus met andere woorden... De samenwerking tussen Nederlanders en Japanners, ook op een werkniveau, is vaak gewoon heel erg goed. Um, en opmerkelijk ook omdat de, de, de, de Japanners natuurlijk een, uit een drillcultuur komen, toch als het gaat om, om werkhouding bijvoorbeeld. En wij in Nederland hebben een bijna tegenovergestelde cultuur. Nou, we zijn absoluut, we zijn natuurlijk vaak toch wat, wat, uh, wat, wat losser. Uh, wat losser, misschien wat minder hiërarchisch ingesteld. Um, de ervaring leert dat als Japanners daar eenmaal mee kennis hebben gemaakt en als ze gezien hebben hoe effectief dat is, dat dat ook makkelijk wordt geaccepteerd. Het is misschien vaak even wennen voor Japanners aan, aan de losse manier waarop het hier gebeurt. Maar tegelijkertijd nogmaals, de efficiëntie en de productiviteit van Nederlandse dochterbedrijven van Japanners, is, die is groot. Doen wij het significant beter als Nederland dan omringende landen qua investeringen? Nou ja vanochtend, ja, vanochtend hoorden we ook weer van de Japanse ambassadeur dat Nederland toch de favoriete vestigingsplaats is voor Japanse bedrijven in Europa. En tegelijkertijd is, Japan, is, is, is Nederland ook een grote investeerder in Japan, hè? dat moeten we ook niet vergeten. En dat heeft misschien ook te maken met het feit dat die relaties tussen beide landen gewoon heel oud zijn. Hè? Het is meer dan 400 jaar. En als je kijkt naar de hoeveelheid Japanse bedrijven hier, dat betekent dat er een hele. Als het ware sociale infrastructuur hier ontstaan is. Er zijn Japanse scholen, er, zijn, er is een Japanse hotel, er zijn ja. veel Japanse restaurants. U Japanse refereert aan de historie, maar de recente historie, dat wil zeggen de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk niet zo'n hele fijne periode als het om Japan gaat. Nee, en dat, dat, dat, dat geeft iedereen toe. En het is absoluut een, een, een, een rimpeling geweest in, deze, in, in, de, in, in de relaties, absoluut. En daar, daar is iedereen zich ook wel zeer van bewust. Zeker. Laten we even luisteren naar de manier waarop Nederland zich in het buitenland profileert naar buitenlandse bedrijven toe. So, what are the key issues in the world today? Well, soon 9 billion people will live on this planet. 9 billion people. How can we live together and stay healthy and safe? And how do we deal with climate change? We work together, together, together. Radboud Morlein, u, u zei wij spreken goed Engels, zei u geloof ik net, hè? Ja, ja, ja. Nee, goed, oké. Okay. <laughs> Waarvan de acte? Ja. Het kwam met een promotiefilm van EVB Internationaal. Dat is een club die onder andere buitenlandse investeerders naar Nederland probeert te halen. Ja. Um, uh, heeft dat zin dit soort promotiemateriaal? Of zegt u van, ach? Nou, weet u wat de beste promotie is? Dat zijn uh, bijvoorbeeld Japanners die hier een tijd hebben gewerkt, die vervolgens teruggaan naar Japan en dan vaak op een wat hogere positie nog terechtkomen. En die alleen maar lovend spreken over Nederland. Kijk, dat is natuurlijk dat de helpt. manier waarop je de promotie zo, zo goed kan organiseren. Laten we het tot slot even hebben over de, de, de actuele situatie. Uh, de euro, uh, daar gebeurt van alles. Het zou zomaar kunnen dat de euro in zijn huidige vorm uh, niet houdbaar blijkt, om wat voor reden ook. Uh, wat voor consequenties zou dat hebben? Ja, dat is nu toch allemaal speculeren. Eh, Japanners kijken natuurlijk wel echt met argusogen ogen wat er allemaal gebeurt. Eh, wij zien zelf ook eh, dat bijvoorbeeld Japanse investeringen in Italië, dat, dat is op het ogenblik echt op een, uh, op een stilstand gekomen. Maar nou, betekent Nederland... dat dat Nederland dan op dit moment aantrekkelijker wordt weer? Nou, kijk, Nederland is sowieso al vanaf 1 januari weer aantrekkelijker. Want er is een nieuw nederlands japanse Belastingverdrag gesloten, wat bij 1 januari actief uh, wordt. En dat betekent dat het voor Japanse bedrijven nog aantrekkelijker wordt om hier te zijn. Want ze betalen helemaal geen belasting meer? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar um, je betaalt misschien iets minder belasting. Maar dat kan natuurlijk, als je praat over efficiënte bedrijven... kan dat nogal wat geld betekenen. Ja. Um, maar er wordt door Japanners, en niet alleen door Japanners denk ik... wordt er toch heel goed gekeken wat er allemaal hier gebeurt. En het is een bron van onrust, absoluut. Desalniettemin, um, je ziet dat Japanse bedrijven nogal aan het diversificeren zijn als je naar de geografie kijkt. Dus het gaat... Voor een ook de middelgrote en kleinere bedrijven van Japan... die zijn nu op zoek naar uh, vestigingsplaatsen... buiten Japan. En daar is Europa is daar natuurlijk een, een belangrijk element in. Ja. En binnen Europa is het weer Nederland. Diversificering. Drie keer woordwaarde, zou ik zeggen. Kijk eens aan. <laughs> er zit geen niks in. Nee. Radboud Bolijn, directeur van de DUJAT. Dat staat voor Dutch and Japanese Trade Federation. Dank u wel. Goed zo. Graag het Radio Dagboek. Deze week met Yves Geiraat, directeur van GMG. En dit jaar vieren wij 10 tienjarig jubileum met de Miljonair Fair. Vanavond start de Miljonair Fair in Amsterdam. Maar gisteren telde maar één ding voor Yves Geiraat, namelijk Ajax. Geiraat is een fan in hart en nieren. Soms wordt hij ook wel gevraagd in programma's als Ajax-expert... maar dat is hem niet goed bevallen. Toen hij het opnam voor het oude bestuur... werd hij meteen in het anti-Kruifkamp geplaatst. En dat wil hij niet. Het dagboek pikt Geiraat op om onderweg naar de arena... waar samen met zijn zoons en vader op weg is... aan de Champions League wedstrijd tegen Ajax en Real Madrid. Zo, pap, deze mevrouw is van de radio. Dus als, zij, als ik met haar in gesprek ben, moet jij even niks zeggen. Kan je dat? Dat is moeilijk voor mijn vader. <laughs> spannende avond. Sowieso een spannende Ajax-dag. Want uh, toch wel hier bizar dat er vandaag was een kort geding... van kruif tegen, tegen de club. ...omdat hij het niet eens is met, uh, met, met de beslissing die genomen is door de RVC En dan ga je s'avonds naar iets waar iedereen eigenlijk achter staat. Dus uh, dat heeft wel iets heel diametraals. Maar uh, normaal gesproken gaat Ajax zich gewoon plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Want ik denk niet dat, uh, dat Ajax vanavond dik gaat verliezen en Lyon vervolgens ook nog eens dik gaat winnen. Want we hebben een marge van 7 doelpunten, dus dat komt wel goed. Maar je wil, gewoon, je wil ook op een mooie manier je plaatsen voor de volgende ronde... Dus ik, ik gok op een 2-2. Dat denk ik wel dat, dat het gaat worden. Rij 5. Okay. Pap, de vaak is vaak gezeten, weet je wel? Gaat het? Ja, ja. En ik moet even een sigaretje roken. want uh, Spanning voor de wedstrijd. Ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij voetbal. Terwijl ik zelf nooit echt zenuwachtig ben. Dat vind ik heel bizar. Maar bij voetbal, ook bij het Nederlands elftal, heb ik dat. Ik kan zelfs klappertanden of de hele dag ermee bezig zijn. En totale stress. Ik vind. Uh, vroeger had ik, wel, had ik dat wel. Dat ik, uh, dat ik als, als ze verloren hadden. Uh, dat ik niks meer wilde zien. Maar nu, ja. Als het zo is, dan is het zo. Vind ik dat wel helemaal klote. Dan kan ik er wel, een, misschien een, een dag of ietsje langer, gewoon helemaal ziek van zijn. Maar ik wil het wel altijd terugzien. Ik wil het gewoon begrijpen waarom het zo is. En soms kan je het ook wel accepteren. Dat, soms is een ploeg gewoon beter. In de 14e minuut komt Real Madrid op 0-1. Toen van de maken, nummer 21, José. Ken je gewoon go voor Real Madrid? School, ik kan niet tegen. ...onrechtvaardige nederlagen. En wat ik het allerergste vind, het is een aangenaide nederlaag. Wat is het voor een tiefezooi! Ja, dat is helemaal geen buitenspel, die bal. We worden gewoon genaaid waar we bij staan. Altijd, hè, tegen die kut Spanjaarden. Ik ben twee minuten voor tijd. Omdat ik het gewoon weggegaan heb, ik trek het gewoon niet meer. Ik kan me echt niet herinneren dat ik zoiets heb meegemaakt. Het was helemaal niet de vraag of Ajax zich zou plaatsen voor de volgende ronde. Het was gewoon meer dat je denkt, het zou leuk zijn als ze dan op een waardige manier vanavond gewoon doorgaan. En het stond 1-0 daar. En in vijf minuten was het opeens 4-1 of zo daar. We zitten nu in de auto. Dat geloof je gewoon niet. Ik wil even, even horen wat de radio zegt. Ja, uh, yeah, ik word pas uh, laat toen die aanleiding online... examens van uh, staat 7-1. Opeens hoorden we dat het 7-1 was. Ja, maar dan is het te laat. Dus je merkt gewoon als het daar 4-1 is in 5 minuten, dan weet je dat het daar gewoon 6, 7, 1 achterin wordt. Maar dan weet je dus dat je twee keer moet scoren. En dan moet je ja, dan dus je full power druk zetten. En nu zegt dit hij ook, die Eriksen. Die Eriksen bevestigt het gewoon. Morgen ga jij scoren. En je gaat winnen. Zo. Zure dag dus voor Yves Geiraat. Hopelijk is er vanavond weer wat opgeknapt. Want dan begint de Miljonair Fair. Het Radiodagboek werd gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zo meteen zijn we terug met NL. De stelling van vandaag is: de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. Minister Donner is kwaad over de manier waarop de oppositie in de Tweede Kamer omgaat met een mogelijk onderzoek naar PVV-leider Wilders in de tijd van het vorige kabinet. Donner vindt dat de oppositie suggestieve vragen stelt... waar hij toch geen antwoord op kan geven. De Kamer eist de opheldering over een tv-uitzending... waarin wordt gezegd dat minister Verhagen in het vorige kabinet... een onderzoek heeft voorgesteld naar Wilders. Donner zegt dat hij, dat, niet, dat hij niet kan ingaan op discussies in het kabinet. En hij benadrukt dat het kabinet destijds niet heeft besloten... tot inzet van de AIVD en dat het daar ook niet over gaat. Bij de Deutsche Bank in Frankfurt is een bombrief onderschept. Hij was bestemd voor bestuursvoorzitter Jozef Akkerman van de Deutsche Bank en had de Europese Centrale Bank als afzender de brief werd ontdekt... met detectieapparatuur in de postkamer. Een mbo-school in Groningen heeft twee leerlingen van school gestuurd... nadat ze hun docenten hadden gedreigd en beledigd via Twitter. De leerlingen van 18 en 19 schreven onder meer dat ze de docenten zouden doodschoppen. De school, het College, heeft aangifte gedaan bij de politie... en heeft de twee leerlingen geschorst. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Op de A2 vanaf Ten Bosch naar Utrecht staat een lange file door werkzaamheden. Vanaf de Afritkerk kerk tot knooppunt staat 11 kilometer. Is zijn reparatie noodzakelijk omdat het asfalt kapot is gegaan. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat duurt nog wel even. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Empel naar Utrecht. En kan dan omrijden via de A59 en de A27. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Frank Dumosh Goedemiddag, welkom bij Stand.nl Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu maakt onlangs bekend dat de maximumsnelheid op veel plekken verhoogd wordt. De minister over het waarom van deze snelheidsverhoging. Ja, wat we willen is de weg beter benutten. Dat betekent ook dat je wat sneller moet kunnen als het kan. Dus als de weg leeg is, in file tijden gaat het natuurlijk niet. Maar er zijn ook genoeg momenten op de dag dat je hem goed kunt gebruiken. Dat doen we. Ik denk dat het in ieder geval heel erg tegemoet komt aan de wensen van de mensen. Maar is het is ook wenselijk dat de volksgezondheid risico loopt. Want deskundigen zeggen nu dat de effecten van het verhogen van de maximumsnelheid... snelheid, vooral rond de wegen bij de grote steden, veel te rooskleurig zijn voorgesteld. Ze waarschuwen dat extra uitstoot van fijnstof, met name roet, ervoor zorgt dat we korter leven. Zijn dat doemscenario's? Of wil de minister gewoon te graag dat we harder mogen rijden? Ik praat erover met Maarten van Biesen van Natuur en Milieu. Welkom. Dank. Drie keuzes graag een ja van nee. Minister Schultz heeft het allemaal veel te rooskleurig ingeschat. Ja. 130 km per uur levert te veel gezondheidsschade op. Ja. De winst van schonere auto's wordt teniet gedaan door ze sneller te laten rijden. Ja. U kunt thuis meepraten in Stam.nl. De stelling luidt, de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Met u daarmee eens of sms naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren, hashtag stampens. De stelling Maarten van Biezen van Natuur en Milieu is... de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Ja, dat is een heel slecht idee. Het leidt tot uh, meer uh, gezondheidsproblemen... het leidt tot meer klimaatemissies, het leidt tot meer verkeersongevallen. En ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat het voordeel is. Het voordeel is dus een betere doorstroming bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik ook grote vragen bij. Want over het algemeen is het zo dat als je harder gaat rijden, dat dat betekent dat er grotere snelheidsverschillen zijn en dat er dan meer een kwestie is van afremmen en weer optrekken. En meer remmen zorgt uiteindelijk ook voor emissies en ook meer files. Laten we even naar die gezondheids- of even laten, naar die gezondheidsrisico's kijken. Vandaag komt de Volkskrant met een verhaal erover waaruit blijkt dat het slechter is dan men dacht. Ja. Nou, het, het opvallende is uit de onderzoeken die nu zijn uitgevoerd... Eh, dat daar een, een, een uitstoot extra van fijnstof wordt verondersteld... die iets van 30 keer kleiner is dan bij andere onderzoeken eerder het geval was. Uh, dus dat is op, op, opmerkelijk. En er zit een verschil in. Bijvoorbeeld de GGD die meet. Die rekent niet aan, aan lucht, maar die meet hoeveel uh, fijnstof er wordt uitgestoten. Bij de grote steden met name? Ja, bijvoorbeeld bij de A10 West staat een meetpunt staat er al heel erg lang. Dus daar kunnen we dat heel goed, uh, goed zien. En daar zie je dat uh, de fijnstofuitstoot 7% minder werd... bij de introductie van die 80-kilometerzone. Nu zegt de minister dat de fijnstofuitstoot met 0,3% uh, zal toenemen. GGD meet 7%. Uh, uh, dus er zit een enorm verschil tussen. En ik kan dat niet verklaren. Wat is precies fijnstof? Nou, u zegt fijnstof, maar fijnstof, ik weet niet waar de klemtoon precies ligt. Maar fijnstof, <laughs> wat is het precies? Ja, fijnstof is best wel een, een ruime categorie. Uh, en je moet je voorstellen dat alles nou ja, wat je tegen de muren van woningen ge geplakt ziet als een soort uh, zwarte laag. Uh, dat is uiteindelijk uh, uh, fijn fijnstof en roet. Het allerkleinste deel, dat is dat roetdeel. Uh, en dat, dat kan je inademen. Uh, dat wat de muren zwart maakt. Ja. En dat is nou juist het deel dat het meest gezondheidsschadelijk is. En dat is ook vooral wat uit uh, verkeer komt. Wat doet dat met je lichaam? Nou ja, je ademt het heel diep in. Het komt in je longen uh, terecht. En dat kan zorgen voor allerlei verschillende klachten. Hart- en vaatziekten, uh, astmatische uh, klachten. En er wordt heel veel aan gerekend en heel veel aan onderzocht. Het is ook bekend dat je er ook eerder van doodgaat. Uh, de longinhoud trouwens van kinderen die aan snelwegen wonen is ook substantieel kleiner dan van kinderen die niet aan de snelweg wonen. Dan zal niemand beweren dat autorijden alleen maar gezond is. Maar er zijn natuurlijk andere belangen die een rol spelen. Bijvoorbeeld economische. Ja, maar de, de vraag is welk economisch belang hiermee wordt gediend. De, me, de meeste mensen die rijden, als ze in de auto rijden, ongeveer 30 kilometer. Die mensen rijden een stukje misschien op de snelweg en een heel groot deel daarnaast. Als je 130 kilometer kan rijden, is de tijdswinst die die mensen boeken verwaarloosbaar. Van iemand die van Maastricht naar Groningen gaat, nou, die heeft een paar minuten tijdwinst. Maar de vraag is, ben je bereid om die paar minuten tijdwinst uh, in te ruilen voor zoveel gezondheidsschade... zoveel klimaatschade, zoveel verkeersongevallen... en ook 200 miljoen aan extra investeringen. Dat is, je moet er ook veel geld tegenaan gooien om het mogelijk te maken. Rond die grote steden denk ik dat het, het makkelijkste te volgen is wat u zegt. Maar als je kijkt naar de stukken, uh, de nieuwe A2 bijvoorbeeld... dat is een 300 baans weg geworden ongeveer. Uh, daar mag je nu 100. Geen mens begrijpt dat. Ja, dat, dat is precies het, het, het dilemma. Van, moet je de gevoelstemperatuur uh, van mensen... want ik begrijp best dat mensen uh, wel harder zouden willen, zou, zouden willen rijden... Uh, moet je dat uh, inruilen voor zoveel nadelen? En mijn antwoord is, uh, nee, dat moet je niet doen. Maar wat voor schade brokken je de mensheid daarmee? Dat, dat gaat dwars door, door het weiland heen. Nou, eh... Um, uh... De uitstoot van, van fijnstof, die uiteindelijk moeten wij aan regelgeving voldoen. En die fijnstof die hangt samen met de gezondheid. Dus de luchtkwaliteit hangt samen met de gezondheid. En uiteindelijk is dat fijnstof dat de lucht ingaat, dat dwarrelt over heel Nederland uit. Hij heeft trouwens ook natuureffecten. Dus ook voor die natuurgebieden die aan de snelwegen liggen, zijn er effecten van de toename van, van verkeer. Wat doet dat met de natuur? Dat heeft een, uh, een vermestend effect. We weten dat we een mestoverschot hebben uh, in, uh, in Nederland. En ook het verkeer uh, draagt bij aan dat, uh, aan dat uh, effect. Dat is fijn, toch? Gratis mest. En ik wil niet flauwen, <laughs> maar ik bedoel, als het vermestend in werkt... dan, dan de ja. delen van de natuur kunnen wel een, een stootje krijgen. als je je achtertuin een beetje mest bijvoedt... is het hartstikke goed voor de ja. planten. Maar in Nederland hebben we zoveel mest... dat het eigenlijk een beetje te veel is voor onze bodem. Oh ja, dus dat vindt de natuur ook weer niet zo heel erg gezellig. Nee. Uh, de minister heeft gezegd dat de snelheidsverhoging binnen de normen valt. U zegt, daar wordt gegogeld op hoog niveau met cijfers. Nou ja, ik heb grote vragen bij de uitkomsten van andere onderzoeken die echt in een andere richting op wijzen. Ik zie dat uh, de minister kijkt naar de gemiddelde norm voor het hele jaar. Er is ook een andere norm en die is eigenlijk ook heel belangrijk. Hoeveel dagen mag je de, de norm overschrijden? Dan kijk ik naar alle meetpunten, dat kan iedereen gewoon ook thuis zien. En dan zie je dat van alle meetpunten nu al 30 procent meer dan 35 dagen die overschrijding heeft gehaald. Dus dat, zit, dat gaat niet goed. Um, dan weet ik Terwijl dat... Terwijl die verhoging nog niet in, uh, geëffectueerd is? Nee, die, die verhoging is nog niet geëffectueerd. Waar komt dat dan door, dat die meetpalen zulke hoge waarden registreren? Nou ja, omdat het uh, probleem nog niet onder de knie is. Want het is niet zo dat het uh, een opgelost probleem is. Dus als wij volgend jaar die snelheid gaan verhogen, dan het is het niet voor niks dat al die, die wethouders van grote steden moord en brand schreeuwen: van dit gaat de verkeerde kant op. Maar er is dus, dus, dus even kortsluiting in mijn hoofd. Een tijdje geleden werden wij, uh, was het in de publiciteit dat wij gedwongen door Brussel, uh, die fijnstofnormen van Brussel, gedwongen waren om allemaal 80 kilometer uh, gebieden rond de steden ringen aan te leggen. Iedereen een rep maar roer, want het, het, het schoot allemaal niet op. Het is ook niet fijn rijden, in alle eerlijkheid. Um, waar zijn die normen van Brussel dan opeens gebleven? Nou ja, er is iets heel raars gebeurd. Die normen die waren van kracht en die zorgden dat Nederland uh, eigenlijk heel weinig mocht. Omdat we van alle kanten niet aan die norm voldeden. Toen heeft Nederland tegen Brussel gezegd van... Uh, nou, wat we ook doen, we kunnen er niet aan voldoen, mogen we uitstellen. Dat heeft Nederland gekregen. Uh, dus we hoefden niet direct aan die norm voor fijnstof te voldoen. Daar hoefden we pas in 2011 aan te voldoen. Dus die geldt vanaf nu weer. In die tussentijd euh, ja, zijn we een beetje, euh, euh, euh, hebben we alles een beetje op stop gezet. Er zijn dingen die niet doorgegaan, die wel heel belangrijk waren. En nu zijn die normen weer van kracht, dus we hebben heel veel uitstel gekregen. En dan, dan lopen we er weer tegenaan. Maar een wat, beetje wat, wat kan dat als consequentie hebben? Nou, de consequentie kan zijn dat diezelfde problematiek die we eerder hadden, dat er bepaalde dingen niet gebouwd konden worden, dat dat een probleem is. Dat de Europese Commissie Nederland een tik op de vingers geeft en zegt van, hé, hey, we hebben jullie uitstel gegeven, maar nu voldoen jullie er niet aan. Tik op de vingers kan betekenen bouwverboden, kan betekenen geldboetes. Ja, ook het afdwingen van wel echt maatregelen die helpen. Ja, maar, ja, wat, ja, dus weer... Je moet uiteindelijk aan de norm voldoen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar wat probeert u te zeggen? Dat, dat dit kabinet de, de, de standaard snelheid maximum, standaard, maximum snelheid naar 130 verhoogt. En dat Brussel op deelgebieden dat wel eens terug gaan draaien? Nou, wat ik wil zeggen is dat als we, dat vindt de minister trouwens ook hoor, we moeten op elke plek aan de norm voldoen. En mijn inschatting is dat we dat zometeen niet gaan doen. En de inschatting van anderen is dat dat misschien wel het, wel het geval is. Dus ik denk dat de, de steden hetzelfde de, die zeggen. Hetzelfde, van we gaan niet aan die normen voldoen. Niet in 2015 en niet uit die normen uit 2011. Daar maken ze zich grote zorgen over. En ik denk dat over de onderzoeken zelf... Um, ja, daar zijn nog heel veel vraagtekens bij te zetten. Want op basis van de onderzoeken kan je al uh, aangeven... van je haalt de norm waarschijnlijk niet. Maar als je de onderzoeken heel kritisch gaat beschouwen... dan kan het nog wel eens wat erger zijn dan die onderzoeken aangeven. En dan haal je ze niet. De verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Dat is de stelling van vandaag. 1500 mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. 68% is het eens met de stelling. 32% is het niet eens met de stelling. Dat betekent dat de Nederlander die nu luistert... en die reageert in overgrote meerderheid het een, een slecht idee vinden. Verbaast u dat? Um, nou ja, het grappige is. Vorige week hebben jullie eenzelfde soort vraag gesteld. En toen was ook al uh, de meerderheid het uh, um, er niet mee eens... dat het, uh, dat het een goed idee was. Ik er wel mee eens dat het een slecht idee was. Um, je ziet dat, uh, in de, als je heel veel mensen vraagt: van, wil je uh, harder uh, auto rijden? Dan zeggen de meeste mensen: ja, want volgens mij is het ook wel op zich lekker om een wat harder auto te rijden. Heb je een auto? Ik heb een auto, ja. Het is heerlijk. Ja, dat is heerlijk. om 130 dat snap je. te dat. Zeg ik echt in alle eerlijkheid. Nee, maar Frank, zou... als ik jou vraag: wil je minder belasting betalen?, zeg je ook: ja, doe maar. Heerlijk. Kom maar ja. door. Ja, ja, ja, ja precies. Ik wil niet zeggen dat het verstandig is, bedoel je? Nee. Goed, um, de minister zegt dat, uh, dat er uh, ook uh, geïnvesteerd wordt. Trouwens, dat zegt de minister niet, maar dat is feitelijk zo. Om te zorgen dat het milieu niet leidt aan die snelheidsverhoging. Ja, nou dat ben ik helemaal met haar eens. Maar dan is wel de, de kwestie, uh, leidt het milieu hier niet onder? Kijk, de minister zegt, auto's worden steeds schoner. Um, en dat is, well, dat is fijn, daarom kunnen we die snelheid nu verhogen. Dan zeg ik, als auto's steeds schoner worden... dan zijn die gezondheidsvoordelen toch voor de mensen die aan die wegen wonen. Dan zeg je toch niet van die, tegen die mensen van... Uh, nou, weet je wat, we gaan die gezondheidsvoordelen helemaal niet... Uh, gaan we niet incasseren. We gaan gewoon harder rijden en dan gaan we het weer opvullen... dat het net zo ongezond blijft. Ik vind dat een heel erg onlogisch verhaal en ook onverantwoordelijk. Wat zijn de grootste vervuilers? Uh, het verkeer. Ja, maar wat, wat onder het verkeer? Zijn het dieselauto's of vrachtwagens? Waar, waar komt de grootste rots vandaan? vandaan? Ja, het, als je uh, individueel kijkt... We hadden van het jaar hadden we metingen gedaan, gewoon in de stad met een meter. Um, dan zie je bijvoorbeeld, als, dat verbaas je misschien... als er een brommer langskomt, een beetje oude brommer, tweetakt... dat die uh, waarde, het aantal deeltjes fijn stof, uh, echt heel erg hoog is. Oude vrachtwagens zie je hetzelfde. Uh, oude, oude dieselauto's uh, zie je het ook. Maar moderne dieselauto's valt reuze mee? Ja, dat valt echt reuze mee. Hybride auto's, misschien ook niet zo voordelig... want op de snelweg rijden die gewoon ook weer op nee. benzine of diesel? Nee, je kan ook zeggen dat de auto's die vanaf nu op de markt komen... de personenauto's, dat die echt... die zijn, die zijn schoon. Dat kan, dat, dat kan je wel zeggen. Je kan het niet van de bestelauto's zeggen, dat is wel een probleem. Van de, de, de, de, de, de. Je kan het in ieder geval niet zeggen van het gemiddelde wagenpark... Ik dus de minister niet... heeft gelijk, op een gegeven moment is het wel opgelost. Als je maar lang genoeg wacht, dan zijn die auto's allemaal schoon. Ik heb een dealer van Duitse luxe auto's ooit horen beweren... dat dat ding zo schoon was dat je hem in deze kamer kon laten draaien... en dat je een uur later nog leefde. Nou, ik denk dat als je diezelfde dealer... al zijn auto's bij, je, bij, bij je zou neerzet, dat dat niet kan. En dat is het probleem. Er zijn, het wagenpark bestaat uit hele oude auto's en hele nieuwe. En die nieuwe zijn niet het probleem, die oude zijn het probleem. Ja, precies. En nu hebben we ook eens de eigenaardigheid dat een deel van Nederland hele oude auto's uh, heel prachtig vindt. Ja. Wat weer een nieuw probleem creëert, want die worden massaal uit Duitsland geïmporteerd en komen hier de boeren vervuilen. Ja, goed. Het is allemaal reuze ingewikkeld. Feit is dat uh, wij vandaag praten over de verhoging van de maximumsnelheid. Het is een slecht idee. Dat is de stelling van vandaag. Um, 68% is daarmee eens, 32% is het daar niet mee eens. Mijn gast vandaag is Maarten van Biezen van Natuur en Milieu. We gaan uh, naar de luisteraars. Stand.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met Jacqueline uit Amsterdam. Ik woon aan de A10 in Amsterdam, ik woon de Pal aan. Ik, vind het, ik ben het ermee eens dat de, de maximumsnelheid verhoogd wordt. En ik ben het er ook heel erg mee eens dat die 80 kilometer uh, weggedaan wordt. Ik merk helemaal niks van dat het minder is gaan stinken sinds dat uh, ingevoerd is. Ik rijd nu op de randweg van uh, Antwerpen... Uh, ik, ben, ik kom ook bij Brussel, ik kom ook bij Parijs. Daar is nergens die 80 kilometer ingevoerd om uh, die fijnstof naar beneden te krijgen. Dus ze hebben blijkbaar andere maatregelen daar. En die meneer uh, die nu bij u zit, uh, die gaat vast met de trein. Nou, zolang je over het traject Os-Amsterdam met de trein twee keer zo snel doet als met de auto... ...denk ik niet dat je veel mensen in het openbaar vervoer krijgt. En die minister moet dan maar andere maatregelen treffen... Ik woon aan die weg. En ja, is... u, bent, u bent belanghebbende. Van u zouden we kunnen verwachten dat u die juist voor zou zijn... dat het minder stinkt, maar u zegt, het maakt niks uit, ik ruik het toch niet. Nee, en okay. het is alleen maar een melkkoe om veel geld binnen te halen... omdat de mensen daar te hard rijden. Dat is mijn mening. Dank ja, u wel. Nou ja, trouwens, daar valt nog wat over af te dingen over die melkkoe. Komen we zo op terug. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, meneer. Met uh, Gerard Oosterop uit Zandam. Uh, ik vind het een heel slecht idee van deze minister... Uh, omdat ik van de minister op de eerste plaats een uh, visie verwacht op lange termijn. Uh, op het terrein waarop zij verantwoordelijk voor is. Uh, met de verhoging van de maximum snelheid geeft de minister blijk van een uh, visie op korte termijn. Uh, het lijkt alsof ze nooit heeft gehoord van klimaatverandering, van het smelten van de polkappen. Dat zijn effecten die op langere termijn zullen ontstaan door het, uh, door het uh, aantasten van het milieu. Ja. Yeah. Want het, uh, het verhogen van die snelheid is natuurlijk een uh, behoorlijke aantasting van het milieu. Ja, dank voor uw reactie. Standpunt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Jel Dekker. Dag. Uh, ik vind dus dat uh, de milieugroep, milieugroepen die, uh, moeten eigenlijk uh, uh, de minister een kans geven. Dus zeg maar dus dat het verkeer wat harder kan rijden, om dan metingen te gaan doen. En niet uh, dus dat ze nu al met een standpunt komen van uh, harder rijden is slechter. Okay. Want als je nou kijkt op de Overtoom, daar hebben ze de wegen versmald... en het fiets gaat over de stoep gemaakt. Als de stoplichten van, uh, van rood naar groen gaan, mogen de fietsen mogen rechtdoor rijden... en het verkeer wat rechtsaf wil, dat uh, kan dat niet rechtsaf. En dan krijg je dus een hele grote opstopping. En het is nu elke dag aan de orde momenteel op de Overtoom. Dus, en het was ook het idee van die milieugroep ja. om dus de Overtoom uh, zeg maar zo te profileren. Ja, en daar hebben ze het niet over. De wereld verklaart vanuit de Overtoom. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Schouten uit Baanbrugge. Ik woon... Ja, hallo? Ja, wel, ik ben één ik al hoor, mevrouw. Oké. Okay. Ik woon pal aan de A2. Uh, weliswaar in een dorpje. En met de hele buurt hier, uh, zoals de Loenersloot... zoals uh, andere plaatsen die hier direct aan de A2 liggen. Die A2 is verbreed. En uh, toen is uh, door de bevolking gewoon... Uh, toegestemd, want er zou qua milieueffect zou die beperking van de snelheid dus 100 kilometer blijven. Dat is ons bezworen door Rijkswaterstaat, ah, kijk, en nu... door de gemeentes, door de politiek. De weg, de weg, en, de weg het nog maar amper. We nou werkelijk uh, gewoon een beetje. Uh, we voelen ons in ons hemd gezet. Er was ook iemand anders, uh, niet alleen ikzelf, maar ik ben gewoon maar een particulier... maar het cda Stichtse Vecht. Uh, en meneer John Singeland... heeft ook een hele prima uiteenzetting uh, okay. gegeven. Oké, okay, dank, dank, ja. voor, dank voor uw reactie, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Met Westerman in Rotterdam. Dag. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, de eerste belster, het is voor het eerst dat ik het eens ben met iemand uit Amsterdam... Die, die, die merkte er helemaal niks van. Als er nu al metingen worden verricht uh, met het oog op de toekomst... dan, ja? uh, dan worden die metingen misschien wel door uh, die meneer Stapel uh, gedaan, die onderzoeken. Uh, <lacht> en op de, en op de, buiten de bebouwde kom, ja. op de A28 uh, in de Veluwe... Ja, die, die hertjes, die worden okay. misschien wel kou. Ja, dat, dat, maar dus, dat, je, je zal maar hert zijn. Dank, dank voor het bellen. wel. <laughs> ja. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Drijfond Oldenkerk. Dag. Ik vind het al niet alleen een slecht idee, een zeer slecht idee. Het is slecht voor het milieu. Het, het levert geen tijdwinst op. Wat heeft het daar voor nut? En die hardrijders die hard willen rijden in de auto, ga dan naar een circuit. En leed je daar dan uit, in plaats van op de openbare weg. Eén vraag, heeft u een auto? Ik heb een auto, ja. En u vindt hardrijden niet fijn? Ik vind hardrijden niet, zelf niet fijn. in dat ik dus uh, met, met, met, met een aantal kilometers gepasseerd word... denk ik, waar, waar ben ik? Zit, ik nou op een circuit of op een uh, gewoon autoweg, op een snelweg. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, meneer. Hallo. Uh, met Johan spreekt u. Uh, er wordt nu overal gezegd dat het uh, zeg maar slechter is voor de volksgezondheid... Uh, daar zeurt nu iedereen wel over zeg maar, maar een tijdje geleden was bijvoorbeeld uh, een regel dat in het openbare ruimtes niet meer uh, gerookt meer worden. Dat is een andere kwestie. Maar uh, toen was uh, de volksgezondheid waarschijnlijk geen probleem en daar, daar was Nederland te klein zeg maar. Uh, nu mogen we allemaal een beetje harder rijden. Uh, waar, uh, stel dat er 120 km teruggereden gereden wordt op een weg waar normaal 100 gereden mag worden. Dan uh, wordt het betuttelend gevonden en onredig als je dan een bekeuring krijgt. Terwijl dat. Nu mogen we wat harder rijden en dan is het ook weer niet goed. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goed... Ben ik al aan de beurt? Jij bent aan de beurt zeker. Ja, met het van Mabromant. Adam Lo. Goedemiddag. Dag. Ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik ben deze bestandpunt hoor, want ik vind het flauwelkeul om harder te gaan rijden dan 120. Al het al dusver uh, opgebouwde veiligheid, die in decennia is opgebouwd, die wordt in één keer om zeep geholpen. Mensen gaan veel harder rijden dan die 130, die gaan wel 140 of 150 rijden. Nou, het land is al uh, vol, overvol. En uh, ja, dan, dan zie je dat die, die grote snelheidsverschillen. Alleen maar de veiligheid uh, afnemen. Dank u wel. Stam.nl was dat uh, met de bellers Maarten van Biezen van Natuur en Milieu. U heeft meegeluisterd. Uh, dat laatste punt is ook wel interessant. Hè? Dat blijkt ook uit onderzoek. Dat hoe veiliger auto's worden, hoe onveiliger mensen gaan rijden. Ja. En kijk, mensen, als er één plek is waar mensen zich heel erg uh, op hun gemak en, en privé voelen. Ja. Ja? Sorry, ik, ik, ik praat er naar jou toe, maar ik moet eigenlijk iets anders doen. We gaan namelijk even naar André Meijnenma, want er is uh, nieuws. De Europese Centrale Bank heeft een besluit genomen. André Meijnenma. Ja, want de Europese Centrale Bank die heeft namelijk zoals verwacht wel de rente verlaagd. De basisrente in Europa die gaat met een, een kwart procent omlaag naar de schamele 1 procent. Net zoveel als tijdens de crisis en de recessie in 2009. De tweede verlaging ook onder de kerstverse bankpresident Draghi. Amper vijf weken aan het roer van de ECB en nu alweer de tweede renteverlaging in zijn zak. Want hij besloot toen in begin november toen hij dat ook al de rente te verlagen. De renteverlaging werd ten dele gewenst, want de inflatie in de eurozone is namelijk 3%. Dat is een procent boven het eigenlijk een norm van Maastricht en wat eigenlijk dus toelaatbaar is. En daar moet de ECB's centrale bank op toezien. Maar wel gewenst omdat de economie slecht draait. Het dreigt namelijk een recessie. We staan misschien al met één been in de recessie in tal van landen. En dus dan is een renteverlaging belangrijk om de economie een impuls te geven. Lage rente is ook belangrijk om de prijs van geld enigszins te drukken. Juist in deze hele spannende tijden tussen banken en met deze schuldencrisis in onze zak. Rente van 1% ongewoon laag. En ook ongezond laag, want je zou kunnen zeggen 1% dat is een soort crisistarief in hoogconjunctuur. Met een goed draaiende economie zou het gierende inflatie geven. Maar nu in de huidige laagconjunctuur en misschien met die ene been in de recessie, juist niet. Dus rente verlaagd door de Europese Centrale Bank, ook belangrijk voor de oplossing van de schuldencrisis. Het zijn bijna Japanse tarieven, zo Mond. Daar is de rente bijna 0%, 0 geweest, hele lange tijd. Ja, amper, amper een procent. Het is Tussen nul en een, een kwart, en ook in de Verenigde Staten is de rente op dit moment al uh, geruime tijd. Zo'n twee, 2,5 jaar, zo'n nul. Uh, en het is nul en een kwart procent. Dus het kan nog lager, maar het is eigenlijk idioot laag, want dan is geld bijna gratis, om het zo te zeggen. André Meijnenma van de NOS. Dank. We hebben het over de stelling van vandaag in stand.nl. De verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Uh, te gasten van Bies, van natuur en milieu. Ik, ik, wat, wat viel uh, nog meer op in de reacties? Nou, ik vond op zich opvallend dat de meneer ook aangaf dat het voor het klimaatprobleem natuurlijk wel, wel een belangrijke rol speelt. Ik vind. Eén heel opvallend cijfertje uit deze discussie uh, is dat we hebben het heel veel gehad over zuinigere auto's en uh, de belastingvrijstelling uh, over zuinige uh, auto's. En het levert veel milieuvoordeel op. Het effect nu van deze maatregel snelheidsverhoging die heft dat voordeel in één keer helemaal op. Uh, dus de, de, het klimaatverlies, de uitstoot van CO2 uh, stijgt twee keer zoveel als het daalt door de, uh, de belastingvoordelen van zuinige auto's. Een van de reacties op de site luistert, uh, luidt... het beste wat dit kabinet tot nu toe heeft gepresteerd... is de verhoging van de snelheid op de Nederlandse wegen. Minder files, minder ongeluk. Alleen de linkse natuurfreaken blijven zeuren. Zij willen hun machtmachine niet afgeven. Nou ja, ik, uiteindelijk voeren we met elkaar een, een discussie van... doen we de goede dingen. En ik denk dat de argumenten om de snelheid te verhogen... eigenlijk heel slecht zijn. Uh, en Niet alleen maar op het gebied van milieu. Het is ook juist een economische onderbouwing daarvan die, uh, die, die wankel is. Wat geloof jij dat uh, mensen die op een 100 kilometer weg nu uh, rijden... en die mogen zo meteen 130. Hoe hard denk je dat die gemiddeld gaan rijden volgens uh, deze overheid? Uh, volgens deze overheid zullen ze gemiddeld 130 rijden. Ik denk dat de praktijk is dat ze 136 gaan rijden of 137. De onderzoeken gaan uit van 7 kilometer harder. En die uh, 7 kilometer harder wordt dus doorgerekend in een milieueffect... in een, uh, een gezondheidseffect uh, uh, en in een onveiligheidseffect. Ik vind dat bizar. Dan kan je wel zeggen, we hebben een tijdje proef gedraaid. En gemiddeld blijkt dat mensen op een 100 kilometer weg... waar je 130 mag rijden, maar 7 kilometer harder gaan rijden. Ik geloof dat niet. Ik kan me voorstellen dat iedereen dan 130 gaat rijden. En dan zijn die effecten dus veel en veel groter. De eerste beller was een mevrouw die zei, ik woon aan de A10. Dat is inderdaad een van de minst frisse stukken van Nederland, denk ik. Qua, wef, qua snelweg. Ja. En ik heb er niks van gemerkt. 80 kilometer, minder hard rijden. Het stinkt nog even hard. Ja, nou ja, pijnstof ruik je niet. Um, en als je kijkt naar de bewonersorganisaties, juist op dat soort punten... die hebben zich enorm uh, uh, juist uh, verenigd. Omdat mensen daar juist die gezondheidseffecten heel erg merken. De stelling van vandaag is de verhoging van de maximumsnelheid is een slecht idee. Ruim 1700 keer is gereageerd op www.stand.nl. 69% is het eens, een procentje erbij. 31% is daar niets mee eens. Maarten van Biezen van Natuur en Milieu, hartelijk dank. Dan kunt u de rest van de dag nog terecht op onze site om te reageren en te stemmen. Zometeen op deze zender Radio 1. Dit is de dag, Thijs van der Brink. Hallo. Dag Thijs. Goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Wij gaan praten met Baron Seger van Voorst tot Voorst. Die is van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En daar kan je gratis je kerstboom afzagen zelf de Kijk komende eens aan. dagen. Nou, dat is een, een, een truc van mensen te lokken en dat soort dingen heeft hij vaker. Welke gedachten zit erachter, daar gaan we het over hebben. Verder is Lex Runderkamp te gast. Verslaggever van het internationaal. Hij heeft onlangs een reportage gemaakt... over een kerkbrand in Egypte. En in die reportage werd de suggestie gewekt... dat de kopten die brand zelf hadden aangestoken. De kopten en de moslims hebben vaak ruzie daar. En dat heeft tot grote commotie geleid. Er zijn zelfs kamervragen overgesteld gisteren. Hij gaat nu voor het eerst reageren op de kritiek. En Julius Jaspers, een van de koks van het tv-programma Topchips. hij heeft een boek geschreven over smart koken. Weet je wat het is? Nee. Moet je luisteren zo meteen. <laughs> Ik was zo bang dat dat zou komen. We zijn Thijs van der Brink. Dit is de dag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. CRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... over de geheimen van het onderhandelen op een eurotop. Tim Knol over Joep van het Hek. Bert Brussen en Sandra Schutte in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend. En live-muziek van René van Bavel. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 mei. Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperes, bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Cuperesbedden.nl Is de camera. Ik heb een paar keer geprobeerd om een raam in te gooien. De bedreigingen, de angst en de taboes. Wilt u niet over praten? Nee. Hoe Joodse Nederlanders zich in het gedreven voelen. Uniek portret van een opperrabijn in oorlogstijd.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 die dit mogelijk kunnen maken. Via Giro 6989 in Voorschoten. Ik ben Hans Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de stichting MS Research. U ook. Dank u wel. Dit is Radio 1.